Juris Stubinitsky met het NOS Journaal. De leiders van Noord- en Zuid-Korea hebben onverwacht overleg gevoerd. De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un... spraken elkaar in de gedemilitariseerde zone op de grens tussen de twee landen. Aanleiding was de geplande top tussen Kim en president Trump. Die top stond gepland voor 12 juni in Singapore, maar Trump zegde deze week af. Gisteren liet Trump doorschemeren dat het overleg mogelijk toch doorgaat... Waarschijnlijk maakt Zuid-Korea morgen bekend... wat het overleg tussen Moon en Kim heeft opgeleverd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vijf metrostations dicht... vanwege een bommelding. Vanavond is in Kiev de finale van de Champions League... tussen Liverpool en Real Madrid. Het gaat om metrostations in het centrum van de stad. Onderzocht wordt of er echt explosieven liggen. De initiatiefnemers voor een referendum over de donorwet... hebben tot nu toe 100.000 digitale handtekeningen opgehaald... Over drie weken moeten dat er minstens 300.000 zijn, anders kan de aanvraag voor een referendum niet worden ingediend. De initiatiefnemers denken dat het moeilijk wordt. De komende tijd komen er advertenties in kranten en op internet om mensen op het belang van een referendum over de donorwet te wijzen. In de Amerikaanse staat Indiana is een schietpartij op een school betrekkelijk goed afgelopen dankzij een heldhaftige docent... Toen een van de leerlingen met twee vuurwapens in de klas ging schieten, gooide de docent een basketbal naar hem toe, sloeg een van de wapens uit zijn hand en werkte de jongen tegen de grond. De docent raakte gewond, net als een meisje uit de klas. Het weer, veel zon, ook sluierwolken. Het is 26 tot plaatselijk 30 graden. Morgen opnieuw warm en zonnig. In de loop van de middag in het zuiden kans op een onweersbui. Na het week -einde toenemende kans op flinke onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.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 Wat een mooi verhaal, c'est une belle histoire En het licht besloten in je lach Il rentre chez lui, la Het begin van duizend en één nacht, in één nacht En wat maakt het uit als ik je nooit meer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 Naar uh, ZFM, uw enige echte lokale zender. En buiten de informatie ook heel veel lekkere muziek. Waaronder deze van Camilla Cabello. Een van mijn favoriete platen is Havana.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 Is middels een brief van burgemeester Niek Meijer op de hoogte gesteld. Het tot, wordt. vervolgd. Tot zover dit nieuwtje. En hier is Joe Bataan en Reppa Kleppo.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 I don't know it ain't pretty When our hearts get broke I hope someday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 Platform. ZFM. Maak zijn naam waar. Want de zon schijnt. Dus pak je radio. Lem naar het front. en zet hem op 106.9. ZFM yeah. 24 uur per dag hete zomerwiet. Ja, en deze komt ook hè. Wesley Bronkers.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 day. Wel weten, oh ho! volgende week zaterdag, er gaat dat dak eraf hoor op het Raadhuisplein tijdens het uh, muziekfestival hier in Zandvoort Is, uh, mede georganiseerd door Radio NL en ook deze Wesley Bronkhorst die treedt volgende week gewoon op en helemaal gratis toegang Raadhuisplein in Zandvoort volgende week uh, zaterdag uh, vanaf 8 uur, ben je van harte welkom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 so great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 It keeps on praying Nou, en als we zo naar buiten kijken vanuit de studio aan de Tolweg 10A, nou, best barbecue weer, hoor. Man. Ja, Martijn, best barbecue weer hoor. <lacht> oh, kijk, ja, hoe laat <lacht> la, moeten we er zijn? <lacht> hoe laat moeten we er zijn, Martijn? <lacht> <lacht> Gezellig. Ge word, ge leuk. Ja, goed hè. Spontaan ook. Hè? Ja, ja, heel spontaan. <lacht> de Sunny Days was dat Armin van Buren. Ja, nee, een opmerkelijke artikel uh, wat, mij, wat mijn uh, aandacht trok uh, in de zandvoerse krant, was toch.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 the day is through. Zandvoort. Zandvoort.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 Vlak voor 4 uur gingen wij even terug naar de jaren 80 met Duran Duran, wie kent deze plaat niet hè? Een hele bekende Disco-klassieker uit die tijd, de Reflex Audio. Ja, we zijn met Q3 bezig, kwalificatie nummer 3 eh, van de Formule 1 van Monaco vanmorgen. Geen Max Verstappen daarin, vanwege dat hij helemaal niet mee heeft gedaan aan deze kwalificatie. Omdat hij eh, in de derde vrije training een eh, ongelukje heeft gehad met zijn autootje.